Een uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Uber is in Duitsland per direct verboden. Volgens een rechtbank in Frankfurt beschikt Uber niet over de juiste papieren. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf bemiddelt via een app tussen chauffeurs en passagiers. Volgens de taxibranche is dat oneerlijke concurrentie. Uber kan in beroep gaan, maar mag de app op dit moment in Duitsland niet gebruiken, gebeurt dat wel, dan volgt een boete van 250.000 euro. In Nederland is Uber actief in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.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 Er staat in totaal dik 100 kilometer file in Nederland. Dit zijn de langste files in de Randstad op de A1 richting Amsterdam. Tussen Nade en Knopend Muidenberg 4 kilometer. Tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen op de A4. Den Haag richting Amsterdam staat 5 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam verder 9 kilometer tussen het Ringvaartaqueduct en Knopend Badhoeverdorp. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen 7 kilometer tussen Knopend Rottepolderplein en Knopend Badhoeverdorp. 8 kilometer op de A10-ring Amsterdam-Volendam richting de Nieuwe Meer... tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt De Nieuwe Meer... richting Den Haag dus. Op de A12-den Haag richting Utrecht... 7 kilometer tussen Woerden en knooppunt Lunetten. Op de A12-den Haag-Utrecht bij Kanaleiland door een ongeluk 3 kilometer. Maar de weg is alweer vrij. Op de A27-richting Gorkum bij Utrecht-Noord... 3 kilometer file A28-Amersfoort richting Utrecht... 4 kilometer tussen Afrit Maan en Afrit den Dolder. A44-den Haag richting Amsterdam bij Kaagdorp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 This is the hour, this is the moment And I can hear sweet voices sing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 Eremesso Paola, la mano tremante, ho sfiorato il suo viso, gli ho colto un sorriso.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 Je toch weet een Harlekino, Als je niet meer aan me denkt en geen aandacht aan me schenkt, dan vergeet je al je. Dat er later een hoop veranderd is. In die, in die, in die, in die, uh, in die top 40's en zo. De... Radio. Veronica. Radio. Veronica. De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Veronica Top weer, weer, weer, weer, weer, weer. Ja, maar we gaan ons nu even met andere zaken bezighouden en dan uh, die top verder. Race Radio, Pit Report. Ja, wat daarvoor staat Willem van Densen weer op het Circuitpark Zandvoort tijdens de historic Grand Prix van 2014. Willem, nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Het Circuitpark Zandport, waar we op dit moment de race hebben van de 1K historische tourwagens en rijke uh, en dat is toch wel een mooi stel. Het start zelf van maar liefst 54 auto's. En uh, er is een grote diversiteit van auto's uh, uiteraard ook daarin. Van Porsche tot zoals hij er nooit vier toe. En alles wat er tussen zit. Is. Aan de leidingen die reeds uh, vinden we een uh, Porsche. Ja, niet zo vol, hoor, natuurlijk. Uh, met aansturen, uh, Roman Carazzani. Op de tweede plaats is het uh, Rob Bergmans, die rijdt dan in een iso Rivolta. En op de derde plaats is het uh, Alexander uh, van der Loff, de Lof, een zoon. Uh,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 was je dat bekende ruiter ja ja, ja ja ik wist dat wel het Veronica Racing Team ja dat weet ik ja en dat is nou ik vind dat ja omdat jullie met Veronica bezig zijn ja schoon hoop dat in het einde ook die waren actief in de autosport leuk man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 Dat is op het moment wat bezig is, maar iedereen kijkt toch uit naar de volgende race. Dat is die zie jaar One-historie-kampioenschap. En zit nu nog terug hier op het pedal, dan overigens nog bij de kijken En zegt, als het gisteren al veel tijdens die race van die voetbalrijs, vond je hier bij wijze van spreken kunnen worden afschieten. Iedereen stond of zat ergens naast de om dat te gaan volgen. En daar kijken wij ook heel erg naar uit. Oké, okay, hoe laat begint die race? Dus? Nou ja, die stond gepland op vijf uh, over half vier, maar we hebben toch wat uh, onlook dat er snelle zijn wasvertraging in het programma. Dus Ik weet niet exact hoe laat hij uh, gaat beginnen, maar dat uh, zal uh, tussen kwart van 4 en 4 uur zijn. Oké, okay, nou dan bellen we je na vieren weer. Ja, dat is goed. Dan uh, zijn ze zeker uh, onderweg. Oké, okay, dan gaan we je na vieren weer bellen, Willem. Ah, Oké, okay, tot op. Oké okay, man, bedankt weer tot zover. Dankjewel. En als we gaan kijken naar het voetbal, Ruud. Even heel snel tussendoor, want Breda heeft gescoord. Is het 1-0 tegen Zwolle en Groningen-Ajax nog steeds 0-0. Ja, droevig. Heel droevig. Ja, voor mm -hmm. Zwolle. Zeg Bart, zijn we nog steeds met de Veronica Top 40 mm -hmm. bezig? Of zijn we nu bezig met de alarmscheiden? We zijn, we zijn nog steeds bezig met de Top 40 en we zijn op de helft gekomen. Hallo. We zijn toen wel weer een Nederlandstalig en weer een zangeres. En uh, dat is een dame die inderdaad al decennia lang meegaat.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 Mijn verhaal dat begon zo goed. Ik had je die maandag voor het eerst ontmoet. Toen was er nog blijdschap in overvloed. Dat staat in mijn dagboek te lezen. Je gaf me op woensdag de eerste zoen. Ik zei heel beslist: heus, dat mag je niet doen. Maar ik wou...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 Die op zondag bij ons zou zijn Kreeg ik van mijn moeder een jurk van Satijn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 Ja. Eigenlijk Little Red Rooster. Ja. Maar die had jij al gedraaid. Ik had hem al gedraaid dus in uh, dus uh, ja. okay, de eerste uur, dus dat geeft allemaal niets Little part. by little. Dat krijgen we nu. We zogenaamd we nu, op he? nummer 4 was dat. Ja. Dan krijgen we nu nummer 3, de Big O. En O, Pretty Woman. Genoemd de best boys in rock and roll. Oh. Roy Orbison. Oh, okay. Pretty Woman. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe.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 Nou, oh, le soleil nou. Ja. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen,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 Yeah, yeah, yeah, yeah Here they are, the Eagles <laughs> <laughs> Baby's good to me You know she's happy as can be You know she said so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 and rain Ik bijna zeggen, eindelijk muziek. <laughs> nou...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 Uh, maar in ieder geval, iedereen imiteerde dat natuurlijk lustig... want het was weer een nieuw item... en zoals Veronica wel meer dingen uh, bedacht... was dit ja. natuurlijk ook zo. Ze wilden ze allemaal even mee... Uh, ja. mee, mee, mee. Uh, uh, even een goede sier meemaken. Ja. Ja. Uh, ja, dat gebeurde. Nou, hoe heet zo'n ding? Even kijken. Dat heette... Dat heette... Veronica's ah. alarm Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Dit was de eerste alarmschijf, Fleetwood Mac. Ik ga er maar even voor zitten, want ruim negen minuten. Oh well, part one and two.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 is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card I'll someday late. So this is all I have to say It brings suicide is painless It brings on many changes And I can take or leave it if I please A brave man once requested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 'Cause I am searching for someone To join me and to take care Het uh, van de platen van de Cinecoast is dat het eigenlijk bijna nooit hits werd. We hebben diverse alarmschijven gehad, zoals bijvoorbeeld True Love, That's a Wonder. En, en daarvoor ook Capital Punishment, dus ook zoiets. Maar het werd eigenlijk bijna nooit hit. Dus wel een beetje jammer. maar ja. ik, gelukkig wel hele goede muziek. Het was wel, ja, het was wel hele, hele goede muziek. Muziek. muziek. Dat is wel heel goed. Hé, hey, uh, de volgende stellen we lekker uit wat na het nieuws. Want okay. uh, wel anders, en, uh, ik heb uh, natuurlijk nog iets, uh, iets leuks even verklaard aan. Uh, <laughs> <laughs> uh, maar um, de volgende die houdt u het goed na het nieuws, want we hebben nog een uur te gaan. Je, wat Gaat het hard zeg? Ja, het gaat het zeker Het gaat vreselijk hard. Oh. Het is tot bijna vier uur. Uh, maar we hebben het wel nog zin hier met onze uh, Veronica Dag, zeg maar. En uh, het gaat nog door tot vijf uur. Jawel. Allemaal! Al! Druk, druk maar op een knopje en de jupe op straat. De jupe op straat. De jupe op Druk maar op een knopje en de jupe op straat. Leven de muziek. Hey, ja, dat was de, de fabeltjeskral natuurlijk. En hier de, de tune van het toenmalige Veronica-programma, de Jukebox.